Bondskanselier Merkel heeft in Kiev gepleit voor een wederzijds staakt het vuur... dat zei Merkel na een ontmoeting met president Poroshenko. Ze zei ook dat de grenscontroles in het oosten snel moeten worden verbeterd. Zolang er wapens van Rusland naar Oekraïne gaan... is een einde van het conflict volgens haar ver weg. Merkel heeft Oekraïne ook financiële steun toegezegd. Duitsland staat garant voor een lening van 500 miljoen euro... waarmee de energie- en watervoorziening moeten worden hersteld. Ook trekt Berlijn 25 miljoen uit voor vluchtelingenkampen in het oosten. Een boot met aan boord 170 migranten is voor de kust van Libië gezonken. Volgens de marine van Libië worden de meeste opvarenden vermist. Er zijn tot nu toe 20 lichamen uit zee gehaald, 17 mensen zouden het ongeluk hebben overleefd. Onder de doden zijn Somaliërs en mensen uit Eritrea. De Afrikanen probeerden waarschijnlijk Italië te bereiken. In Bagdad is een zelfmoordaanslag gepleegd bij het hoofdkwartier van de Iraakse Veiligheidsdienst. Daarbij zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. De zelfmoordenaar reed een auto vol explosieven naar de ingang van het complex. De aanslag is mogelijke vergelding voor de aanslag van gisteren bij een Soenitische moskee. Sjiiten openen in een dorp in de provincie Diala het vuur op moskeebezoekers. En 68 mensen kwamen daarbij om het leven. In de Franse Alpen is de Nederlandse mountainbiker en veldrijdster Anne-Fleur Kalvenhaar verongelukt, zoals 20 jaar. Cal van Haak kwam in het dorp Meribelt ten val op een brug... tijdens een variant bij het mountainbiken... waarbij vier deelnemers een sprintrace op een kort parcours rijden. Ze werd met een helikopter naar het ziekenhuis in Kronomelen gebracht... waar ze vandaag overleed. Het weer, wolken, zon en buien. De zwaarste gaan gepaard met hagel, veel regen en onweer. In het zuidwesten blijft het vrijwel droog. Morgen minder buien en opnieuw van tijd tot tijd zon. Het wordt dan net als vandaag ongeveer 18 graden. Na het weekend blijft het wisselvallig. Dit was het NOS-journaal. Dit is van de ANWB. Er staan files op de A9 ook maar richting Amstelveen. Bij knopend Rotterdamplein 5 kilometer. En door werkzaamheden op de Ring van Amsterdam, de A10 tussen Volendam en Nieuwendam 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Van Zoffert op Zaterdag. Die je single uit 1982 alweer. Ja, een hele tijd geleden. Men at was dat. En Daan En wil je de mannen aan het werk zien? Kijk dan gewoon even op, <laughs> op www.zfm-live.nl Wat gaan we in uur drie allemaal doen, Albert-Jan? Om half vijf het dier van de week. En die luistert naar de naam Charlie. En liefhebbers, ja, kwart voor vijf is het weer zover het gedicht van de week. En het heet deze tijd uh, onder de noemer van sluitingstijd. Kwart over vier hebben we nog wat uh, golfnieuws uh, en wat uh, nieuws uit de Formule 1.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 Sammy wil met niemand praten, maar toch voelt hij zich verlaten. Waarom voel je je verlaten, Sammy op de straten, Sammy van de stad? Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, want dan vaar je lekker naart. Sammy, kromme kromme Sammy, dag Sammy, domme domme Sammy, kijk niet om zich heen, doet alles alleen, er We vindt de wereld.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 water my feet can't touch the ground touch the ground and it feels like i can see the sands on the horizon at time you are not around i'm slowly drifting away away wave after wave wave after wave i'm slowly drifting away and it feels like i'm drowning Come in against the street, come against us. Je hoort de waves in de Robin Schultz-remix. Jawel, morgen geen zoveel op zondag, hè? Nee, maar Nou, wel eigenlijk niet. wel. Eigenlijk, eigenlijk wel. Eigenlijk wel, maar in een andere versie. We hebben namelijk morgen de Zomerse 50. En dat begint dan niet om twee uur? Maar om 1 uur. uur. Oh. Va van één tot vijf de Zomerse 50 bij CFM. Gepresenteerd door collega Anders Zoombergen... de 50 heetste Zomershits... Van 2014 hooi op een rij gezet door uh, inderdaad uh, collega Andor Bergen. Hey, ja. En volgende week zondag hebben we ook een speciale uitzendingen. Ja, dan gaat het over Veronica. Ja. Historische Veronica. Daarover van de week uiteraard veel meer nieuws. Vam van 1 tot 5, de zomerse 50. De 50 grootste zomerhits van 2014. Allemaal keurig netjes op een rij gezet door collega Anders Zonbergen. Zeker de moeite van het hoor. de Mattia Bazaar. Om alvast een klein beetje in de stemming te komen. De t Cento. Het is inmiddels uh, precies al 5. <laughs> Zullen we gaan doen: het Dier van de week. Het Dier van de week. En hij luistert naar de naam Charlie. En Charlie is een heel lief, sportief en ontzettend knap.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 To blame. It's such a shame. I'll Zandvoort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 Tieste in Chile.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 Of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 to take, oh.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 Met die grote parade door het dorp op de zaterdag. En dan zaterdagavond een geweldige muziekfestival. Mede dankzij het casino. Mogelijk gemaakt met een heuze big band. Ik ben er helaas niet. Maar nee, eh, ik ga wens... er wel van genieten. Ik wens jullie <laughs> erg veel plezier. En ook u luisteraars. Nou, dat gaat zeker lukken hoor. Dit wordt alweer de ene laatste plaats betreft. Dit programma hier is Lip Sync en de Funky Town.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 Ik zeg dat nog niet te vaak, want anders neem ik een cadeautje voor je mee. Nee, oké, okay, dat is goed. Albert-Jan, dankjewel ja. weer in, okay. uh, tot over twee weken. Drie weken. Ja, drie weken. Dan drie ben weken. Ik weer. Dan drie ben je weken. weer. Over drie weken ben ik er weer. Een hele fijne, fijne vakantie. Komt goed, erop. Oh, oké. Okay. Uh, hou je haaks. Is goed. Uh, Veel plezier volgende week hè, met die historische Grand Prix. Geweldig. Ja, dat gaat zeker lukken. Dan vind ik jammer dat ik dat moet missen. Maar goed, ja, je moet prioriteiten stellen. Luisteraars, een hele fijne zaterdagavond. En graag tot volgende week. Bye. Tot de volgende keer.